Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Van 15 tot 18 jaar worden twee keer zo vaak online gepest... als jongens van dezelfde leeftijd. Volgens het CBS heeft één op de acht meisjes er wel eens mee te maken. Meestal worden kwetsende teksten op, of foto's op internet gezet... of wordt er geroddeld. Maar ook stolken, bedreigingen en chantage komen voor. Stichting School en Vrijheid denkt dat pesten vaak online gebeurt omdat het makkelijk anoniem kan. Daardoor is het laagdrempeliger en moeilijker om te achterhalen wie de pester is. Luchtvaartmaatschappij EasyJet gaat gifgasfilters in zijn vliegtuigen installeren. Dat moet volgens de Telegraaf voorkomen dat medewerkers en passagiers ziek worden door giftige dampen. De prijsvechter is de eerste maatschappij die met zulke filters komt... Sommige mensen die vaak vliegen worden ziek door een zenuwgas... dat uit de motoren in de cabine wordt gezogen. EasyJet wil dat met de filters tegengaan. KLM, Corendon en Tuifly zeggen in de Telegraaf... dat ze de zaak volgen en mogelijk ook actie gaan ondernemen. De meeste Nederlanders slapen elke nacht 7 tot 9 uur... zoals wordt aanbevolen. Maar het betekent niet automatisch dat we ook goede slapers zijn... Dat blijkt uit het grootste slaaponderzoek dat ooit in Nederland is gehouden. Vrouwen hebben veel vaker slaapproblemen dan mannen. Meer dan 10% van de vrouwen tussen de 41 en 65 gebruikt slaapmedicatie. De Hersenstichting wil dat er meer aandacht komt voor slaapproblemen, omdat chronisch slecht slapen het risico vergroot op geestelijke en lichamelijke problemen. In België is opnieuw een peuter gestikt in een babybel -kaasje. Het is volgens Belgische media de derde keer in ruim twee jaar tijd dat dat gebeurt. De fabrikant van Babybel zegt dat er snel een waarschuwing op de verpakking komt. Het weer, vanuit het westen trekken flinke buien het land binnen, soms met onweer. Ook af en toe zon en het wordt een graad of 15. Morgen ook nog buien, maar minder dan vandaag. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De regen zorgt ervoor dat de files wat lastiger oplossen dan anders op de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Bij Utrecht 4 kilometer file, 14 kilometer op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Delft en Dorp, Richting Amsterdam verder tussen Hoogmaar en Nieuw-Vennep 5 kilometer door bergingswerkzaamheden. Richting Den Haag tussen Roelofaar en Zoeterwoude en 9 kilometer. Door een ongeluk op de A9 alkmaar Amsterveen bij Uitgeest 4 kilometer, de weg is weer vrij. A13 Rotterdam-Den Haag tussen Rotterdam Airport en Knoppenprins Klausplein 8 kilometer. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Vlaardingen West en Maasdijk Oost. 3 kilometer file. A28 zoll Amersvoort Tussen Stranulde en Amersfoort-Vathorst. 3 kilometer. Op de A44 Amsterdam-Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar. 4. Een half uur vertraging op de N203 Amsterdam. Richting Alkmaar bij Castricum 4 kilometer. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Waarvan acte. Tot zover het nieuws over de sportnota. Kijken we nog even naar Q1. Daar is de vlag inmiddels gevallen. Nog iedereen, niet iedereen aan de finish, maar even onder voorwaarts. Verstappen op 1, Ricciardo op 2. En Carl Sains, op Heel 3. verrassend op 3. En Van Doorne op 4. Zo, dat is nog een top 4. <lacht> Geweldig. Zo meteen Q2.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 en zoals gezegd, morgen vanaf 12 uur tot 4 uur... de open dag van de brandweer- en reddingsbrigade... vanaf de straat nummer 2. Opa's, oma's, oude papa's en mama's en natuurlijk de kinderen... zijn van harte welkom om deze open dag aanwezig te zijn. Het begint allemaal om 12 uur, duurt tot 4 uur. En voor meer informatie gaan we even naar www.brandweer-zandvoort.nl. www.brandweer-zandvoort.nl En ook de klassieke liefhebbers zitten morgenmiddag...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 En uh, de, met Dan uh, uit Duitsland, Martin Weber op zang en gitaar. En Paul Simel op zang en piano. En A Wout Ago en Onno van Dijk, zang, gitaar en presentatie. Dat allemaal 24 september vanaf 4 uur tot 6 uur. En uh, nogmaals, het is allemaal Stichting Stunt Studio Anthony, Oosterparkstraat 44. En u bent vanaf 4 uur, die 24 september, van harte welkom. Dankjewel Albert-Jan, dat waren ze weer even met. Ook na te lezen trouwens op de ZFM app.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 zag je staan een bange vrouw Vroeg aan jou, wat doen we nou? Jij zei strak en recht door zeer. Tegen de man als jij zegt, ik vandaag geen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 En leider op ZFM 24 uur per dag op radio, tv en ook op internet. leven het ritme van Zandvoort, ook op internet. internet. internet. www.zfmzandvoort.nl. En via onze website blijft je op de hoogte van de laatste nieuwtjes uit Zandvoort en kan je ook luisteren naar ZFM all over the world.